Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de rechtbank van Rotterdam wordt de zaak van oud-advocaten Ines Wesky behandeld. Ze is daar zelf niet bij aanwezig. Wesky wordt ervan verdacht duizenden berichten te hebben doorgespeeld... van haar oud cliënt drugscrimineel Ridouan Tachi. Vandaag gaat het in de rechtszaal vooral over de tijd dat Wesky vastzat na haar arrestatie. Vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Vanochtend wordt een directeur van de dienst penitentiaire inrichtingen, zeg maar de gevangenissen, als getuige gehoord. op verzoek van de advocaten van Wesky. Ze willen hem aan de tand voelen. Want ze zeggen dat Wesky na haar arrestatie onwettig is vastgehouden. Ze suggereerden zelfs dat het een soort martelpraktijken zijn geweest. Ze zeggen dat ze in levensgevaar is geweest. door de manier waarop ze afgezond. ...op een geheime locatie uh, vastzat. Wesky werd negen dagen vastgehouden buiten de gevangenis. Vermoedelijk zat ze in de atoombunker van een oud legerterrein in de buurt van Zeist. De inspectie zei later dat het niet had gemogen. Veehouders kopen steeds meer grond omdat ze land nodig hebben om hun mest uit te rijden. Nederlandse boeren moeten zich vanaf volgend jaar houden aan Europese mestregels. Ze mochten eerst meer mest uitrijden dan andere EU-boeren. Maar die uitzondering komt een eind omdat het slecht is voor de natuur. De regel is nu hetzelfde als in andere landen. Hoeveel mest je mag uitrijden hangt af van hoeveel land je hebt. En miljoenen mensen kijken naar BNB vol liefde. Soms ongewild omdat hun partner fan is en ze het er een en ander van meekrijgen... Maar dat is helemaal niet verkeerd, zegt de relatiewetenschapper uit Tilburg. Je praat samen op de bank over relaties en dat verbindt. Omroep Brabant ging meteen de straat op om dat te controleren. Nou, Mijn relatie is heel goed ook, ook zonder B&B, zonder het liefde. <laughs> ik haak af en toe zo in en vind ik het toch in één keer wel leuk om te kijken. Maar eh, niet alles moet ik zeggen. Je hebt het wel tegen elkaar natuurlijk erover, van nou, wanneer hij stelt, wat doet die man? daar? Irriteren jullie je ook altijd aan dezelfde mensen? Wel vaak, ja. ja. Wij irriteren ons nogal snel aan andere mensen die we op tv zien, dus. <laughs> En dat kan nog ruim een week. Het weer nog opnieuw een wisselend dagje. Eerst wolken met af en toe een bui, mogelijk ook met een klap onweer. Later vandaag zijn er ook opklaringen met wat zon. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Zfm verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.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 106.9 FM Tell me five win now.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 and right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 is dan in oktober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 Yeah.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 Don't impress me.